Kees Rood met het NOS-journaal. Indies van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie een nader akkoord bereikt over de begroting. Details zijn nog niet bekend. De partijen laten alleen weten dat ze trots zijn. Volgens de jager kan elke partij wel iets van zichzelf terugvinden in het akkoord... dat vandaag voor doorrekening naar het Centraal Planbureau wordt gestuurd. Het akkoord bevat voor 12 miljard euro aan bezuinigingen en lastenverzwaringen. Vanochtend begint voor het Joegoslavië-tribunaal het proces tegen de Bosnisch-Servische oud-generaal Mladic. Hij staat terecht voor onder meer genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Mladic had gevraagd om vervanging van rechter Ori, die zou als Nederlander bevooroordeeld zijn vanwege de betrokkenheid van Nederlandse blauwhelmen bij de val van de moslim-enclave Srebrenica in 1995. Maar het verzoek om Ori te vervangen werd afgewezen. CDA-lijsttrekkerskandidaat Bleker noemt de kritiek op hem van partijprominent Herman Wijfels onder de gordel. Wijfels zei gisteren dat Bleker niet de nieuwe leider van het CDA moet worden, maar zijn toekomst vooral bij Sponies heeft. In het programma Knevel en Van de Brink zei Bleker dat Wijfels na de vorming van de gedoogcoalitie Maxime Verhagen een dolkstoot in de rug heeft gegeven. Volgens Bleker is hij nu kennelijk zelf aan de beurt. Een concert van de Turkse zanger Arif Zak in Nederland is afgelopen weekend niet doorgegaan omdat de zanger beledigd is teruggekeerd naar Turkije, dat schrijven Turkse kranten. De zanger werd op Schiphol zo lang ondervraagd dat hij woedend het eerste vliegtuig naar Istanbul pakte. Arif Zak zou een concert geven in het kader van de viering van 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije. Komende zomer gaan minder Nederlanders op vakantie. In totaal zijn het er bijna 11.400.000 minder dan vorig jaar. De daling geldt voor vakanties in zowel binnen- als buitenland. Volgens onderzoekers komt het vooral door de economische crisis en het lage consumentenvertrouwen dat we minder op vakantie gaan. Het weer, veel buien, in het zuidwesten ook af en toe zon, het wordt maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de langste files op de A1 richting Amsterdam tussen Amersfoort en Den Brugge, 4. Op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Maars en Apkoude 9 kilometer na een ongeluk. De rechter rijstrook is dicht. Op de A2 Amsterdam Den Bosch tussen Maars en Oude Rijn de rechter rijstrook dicht na een ongeluk. A8 Zandem Amsterdam, Amsterdam bij knooppunt Koenplein 4. De A9 Alkmaar-Amstelveen bij Haarlem-Zuid 4 kilometer. A28 Zwolle-Utrecht 12 kilometer tussen knooppunt Hoevelaken en de afrit Den Dolder. De linker rijstrook is dicht.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 Cuando se in je in de val bent, je in de val bent, je in de baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila.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 Pero ik ga er esta rumba Ik ga Cuando se marea dolores, cuando se quema more, cuando se val su vela, cuando se de val cuando se in de val ben, wanneer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 En je voelt het als een beetje veranderd. Ik zal je hier naartoe halen. ritme van Zandvoort ook op TV. TV. TV. Zie FM Text TV op kanaal 45. TV. TV. ZFM. ZFM.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 to top me select between yeah. three, three The greatest hits in Europe. So Not betrouwbaar, but wel origineel. In the Euro Breakdown of CFL, the, the countdown of the continent.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 Welke stijger komt er nu van Palmyas of Jeruzalem?